Je dochter zegt een Mario Lentje, vertel me toch niet wat dat je leentje, er staat Ze kijkt zo zeker als ze vreugde zegt ze, ze, is Ik hoor je niet meer lachen, Marjoleintje. En elke avond zie ik jou alleen. Dan sta je daar zo eenzaam op het pleintje. Mario leentje, waarheen?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 Marjoleintje verstoord na de dienst weer aan de poort, en de schildwacht neurie er toen. Ach kind, waar sta je daar toch te zuchten Marjoleintje? Uh -huh. Vertel me nou eens wat op dat bedacht. Dat kan ik niet. En wat zie je? Tranen, het lijkt wel een fonteintje. <tie> zeg eens kleintje, is de verkeering soms uit? Ja. En ik hoor je nooit meer lachen Marjoleintje. Nee. En elke avond zie ik jou alleen.